Jellevisser met het NOS-journaal. West-Friesland krijgt vanaf volgende week drinkwater per schip aangevoerd. Minister van Nieuwenhuizen neemt die uitzonderlijke maatregelen... omdat er door de langdurige droogte te veel zout zit... in het IJsselmeerwater voor de kust van Andijk. Dat is de plaats waar het drinkwaterbedrijf water voor West-Friesland inneemt. Volgens het ministerie is de kwaliteit van het drinkwater niet in het geding. Wel kan het water bij 60.000 huishoudens... wat zouter smaken dan mensen gewend zijn. President Trump ontkent dat er vorig jaar op Puerto Rico... bijna 3000 doden zijn gevallen als gevolg van orkaan Maria. Hij schrijft op Twitter dat er na de storm 6 tot 18 doden waren gemeld. Veel later kwamen er pas meldingen van grotere aantallen slachtoffers. Hij beschuldigt de democraten ervan dat ze het dodental hebben opgeblazen... om hem in een kwaad daglicht te stellen. Trump komt niet met bewijzen voor zijn beschuldiging. De gouverneur van Puerto Rico verhoogde het dodental van 64 naar bijna 3000... op basis van onafhankelijk onderzoek. Bij een aardverschuiving op het Griekse eiland Zakintos zijn bijna tien gewonden gevallen. Een stuk rots brak los en stortte op een populair strand en in zee. De gewonden werden door puin geraakt. Volgens ooggetuigen ontstonden door het puin grote golven... waardoor toeristenboten omsloegen. En dan een laatste bericht. We krijgen volgend jaar gemiddeld 1,5 procent meer te besteden. Dat is de koopkrachtstijging die het kabinet op Prinsjesdag presenteert... blijkt uit de macro-economische verkenningen... waar de NOS al inzagen heeft gehad. De koopkrachtstijging in dat belangrijke financiële document... is 0,2 hoger dan verwacht. Het kabinet hoopte dat de koopkracht nog hoger zou uitvallen... maar door de economische groei gaan mensen meer kopen... waardoor ze meer btw betalen... en dat heeft een negatief effect op de koopkracht... En dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan tussen de 18 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dit is ZFM. Samen met de boswachters is op woensdag 19 september van half 2 tot half 4... een unieke excursie per fiets door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Er wordt alles verteld over de natuur, de historie en de waterzuivering van het AWD. De start is bij de ingang Zandvoortslaan 130... en er kunnen maximaal vier personen per aanmelding worden opgegeven. Voor deze fietsexcursie moet een eigen fiets worden meegenomen. De leeftijd is vanaf 12 jaar... En een goede conditie is wel nodig. De kosten zijn €7,50. Aanmelden kunt u via www.awd.waternet.nl/schuinstreepje Activiteiten. 15 en 16 september, de tweede editie van het DNRT Racing Day... kent wederom voldoende autosportspektakel. De wedstrijden worden verreden door de klasse uit de DNRT Breedtesport uh, breedte 6-series. locatie is Circuit Park Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. De telefoonnummer is 023 5740 740. En de website is www.sequi-park-zandvoort. NL De Westkust lacht 24 uur per dag dit is ZFM Is het weer tijd voor de Gouden Ouwe van de Week? Ja, daarom moest ik deze even onderbreken. Het lied wat ik gekozen heb, dat is oorspronkelijk in 1975 uitgebracht door een eerdere incarnatie van de groep genaamd The Water Brother Boy Band. Het werd opnieuw opgenomen door Champagne en het was de versie van Champagne die een hits single werd. Oude Badas piekte op nummer 4 op de Soul Chart en was een van de drie releases om de top 10 op de Soul Chart te maken. Het lied stond 23 weken op de Hot 100-hitlijst en piekte op nummer 12 op 6 juni 1981. De titelnummer van Champagne debutalbum en het eerste single. De melodie combineert instrumentals, traditionele achtergrondzang die meerdere keren wordt herhaald en poëtische verse uitgevoerd door Champagne hoofdvocalist Pauli Carmen om een geluid te creëren dat lijkt op een andere ballad die in die in die tijd zijn uitgebracht. Hier komt Houwe Baudas van Champagne. Dan moet ik even kijken of ik hem kan vinden. Inderdaad. Dag op bij Pluspunt. Doe mee met Burendag bij Pluspunt en de Blauwe Tram. Vrijdag 21 september van 10 tot 12 in Pluspunt. Het hele Pluspunt bakt. Burendag vier je samen en daarmee vier je nou beter dan met koffie en taart. Gezellig babbelen en elkaar leren kennen onder het genot van een lekker bakje koffie. Kan tijdens Burendag gratis bij Pluspunt. Pluspunt daagt de buren uit. Wie maakt de lekkerste taart? Bent u gek op taarten bakken? Meld u dan aan bij pluspunt taartenbakwedstrijd. Voor elke taart krijgt u 10 euro aan materiaal vergoed. Een jury van echte taartliefhebbers... zal alle ingrediënten ingediende taarten beoordelen en een winnaar kiezen. Er zal worden gelet op vorm, smaak en presentatie. Er valt een leuke prijs te winnen. Bent u gek op taart eten en gezelligheid? Kom dan langs bij Burendag bij pluspunt in Zandvoort-Noord... voor een heerlijk bakje koffie met een stukje taart... En veel gezelligheid. Deelneming is gratis. Aanmelden voor de taartwedstrijd kan bij de Bali van Pluspunt Vleemingstraat 55. 023 57 40 330. Ik herhaal 023 57 40 330. En meer informatie kunt u krijgen via Jolanda Meijer.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 Hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. In het noorden en het midden begon de ochtend met zonnige periodes. En in de middag ontstonden er stapelwolken vanuit het Waddengebied een enkele bui kon ontwikkelen. In het zuiden was het aanvankelijk nog bewolkt en in Limburg kon er nog wat lichte regen vallen. In de loop van de middag brak ook daar de bewolking door en werd het droog. De maximumtemperaturen werden ongeveer 18 graden. De smakke wind kwam uit het noordelijke richting... maar draaide in de loop van de dag naar het noordwesten. In het noorden was de wind westelijk. In de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen... en vooral in het zuidoosten is er kans op een misbank. De temperaturen daalt naar waarde tussen de 12 en vlak aan zee... dus bij ons, en 4 graden plaatselijk landinwaarts. De wind wordt zuid- en zuidwestelijk en is zwak tot matig. Vrijdag begint de dag zonnig. Eventuele misbanken losten in de ochtend snel op. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die in de kustprovincies kunnen uitgroeien tot een enkele bui. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De zuidwestenwind is matig aan zee en boven het IJsselmeer neemt deze in de middag toe tot vrij krachtig. De honeybus. I can't let, me go. let Maggie go. Hij liet het dus niet gaan. Ja, we gaan door met een andere dame. En het is een dame meer van deze tijd: Rolling in the Deep met Adele. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. There's a in my heart, Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Fire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 Zoals het einde van het afgelopen seizoen van jazz in Zandvoort al wel gemeld... moet de stichting een pas op de plaats houden. De gezondheid van de grote indicator en organisator van de maandelijkse race... jazzconcerten in de Jate de Krocht, Erik Timmermans, laat helaas nog steeds de wensen over. Toch houdt het bestuur bij monden van voorzitter Hans Rijmers een slag om de arm. Ze gaan er voorzichtig van uit dat mogelijk vanaf begin 2019 een nieuwe start gemaakt kan worden. En informatie Wie weet wat hier leeft. Ja, de informatie die ik u ga geven is. Vroeger waren we namelijk heel erg soepel in de heupen. Maar dat is helaas wat minder geworden. En toen gingen we helemaal uit ons dak op dit nummer.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 En dan krijgen we circusand voor het programma tot en met 19 september. Hotel Transylvania, nummertje 3, drie. in 3D's drie in het Nederlands. Zaterdag, zondag, woensdag om half 2, in 3-6 jaar. Showdogs, zaterdag, woensdag om half 4, ook 6 jaar. Mamma Mia, daar zijn ze weer, here we go again. En het is wel de laatste week, helaas. Ja, vrijdag en zaterdag om 7 uur en zondag om half 4. Mission Impossible, felling out. Nieuw, donderdag, zondag, maandag, dinsdag om 8 uur. En vrijdag, zaterdag om half tien. Intreed twaalf jaar. En de filmclub uh, Simon van Kolm Utoja, schietpartij op jongeren op Noorse Eiland. Woensdag om half acht. Intreed twaalf jaar. En verwacht wordt Journey English om 20 se september. En Small Food op 3 oktober. Voor de kaartverkoop en de info www.cirkelzandvoort.nl Wil u deze en die, degene die nu komt, wil u die echt zien in, zijn, in een feestje? Kom dan naar het, de zangdag van de Beatspopzingers. En het is volgende maand, de eerste zaterdag van de volgende maand. Zet in uw agenda. De eerste zaterdag van de volgende maand is het weer een groot feest in de kerk op het Kerkplein. Dus onthouden in uw agenda zetten. Voor mij zit het erop voor vandaag. Ik wens u een heel prettig weekend. Het is wel een beetje vroeg, maar toch een prettig weekend. Mooi weer. En eigenlijk morgen en altijd weer lekker gezond opstaan. En Carpe Diem lukt de dag.